Twee uur. NPO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. Mensen met een arbeidsbeperking. Omdat het kabinet mogelijk wil maken. dat werkgevers ze minder dan het minimumloon betalen. En ze krijgen steun, deze mensen met een arbeidsbeperking. van het Comité voor de Rechten van de Mens. Debat zometeen in Radio 1 vandaag. Live vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Nationaal. NPO Radio 1. Avro. Met Sofie Verhoeven, minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov hebben elkaar gesproken in Moskou. Na het overleg maakte minister Blok een grap over dat het vrijdag de dertiende is. Yes, it is vrijdag uh, de And it seemed a good time to visit Moskou. Blok en Lavrov spraken over de situatie in Syrië, het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 en de vergiftigingszaak in Salisbury. Minister Blok zei dat het moeilijke tijden zijn voor de banden tussen Europa en Rusland, ondanks de gedeelde belangen op economisch en cultureel vlak. Mede daarom benadrukten de beide ministers na afloop dat het belangrijk is dat de landen in gesprek blijven.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 Schouten zei dat het echt niet zinvol is om acties te voeren... waardoor het gaat escaleren en dat de dieren daar geen baat bij hebben. In Breukelen is de machinist van een graafmachine vanochtend omgekomen. Tijdens bouwwerkzaamheden viel een heipaal op de cabine van de graafmachine. De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek... naar de oorzaak van het ongeluk. Rusland gaat berichtendienst Telegram blokkeren. Aanleiding is een conflict tussen de dienst en de Russische overheid... Telegram weigert de encryptiesleutel waarmee berichten doorzocht kunnen worden... aan de geheime dienst FSB te geven. Oud-gitarist Kees Tol van BZN is vannacht onverwacht overleden. Vanaf de oprichting in 1966 tot 1988 zat hij in de Volendamse band. Later schreef Tol teksten voor Jan Smit. Kees Tol was 70 jaar. Minister Beideveld is blij dat het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat de Nederlandse militairen geen strafbare fouten hebben gemaakt bij de bombardementen op strijders van IS in Irak en Syrië. Dat gebeurde tussen oktober 2014 en juli 2016. Het OM heeft onderzoek gedaan naar de F-16 bombardementen en zegt nu dat alle incidenten waarbij wapens zijn ingezet legitiem waren. En dat is goed om te weten, vindt Bijleveld. Het is belangrijk om te zien, ook voor ons allemaal, dat onze piloten hun werk dus heel uh, goed volgens de procedures uh, doen. En heel gericht ook uh, anti-ISIS die bombardementen uitvoeren. Volgens het OM is het in drie van de vier bekeken gevallen aannemelijk dat er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. Bijleveld zegt dat ieder burgerslachtoffer er één te veel is.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 Een stam waartoe het meisje hoorde. Rechtse Hindoes protesteerden tegen de aanhoudingen en steunen de verdachten. Vrouwenorganisaties en de oppositie in India reageren daar weer woedend op. Het weer er nog, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af... en vrijwel overal blijft het droog. Alleen in Groningen valt soms regen. Later vanmiddag ontstaat in het zuiden mogelijk een bui. Het is 13 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, al kan er lokaal ook een bui vallen. En het is dit weekend 15 tot 20 graden.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 Radio 1, Avro Tros. Welkom bij Radio 1 vandaag live... Vanuit Nieuwsport in Den Haag. Kom vooral langs. Als u zin hebt, u kunt de uitzending bijwonen. Plan van het kabinet om meer mensen met een arbeidsbeperking... aan het werk te krijgen door werkgevers toe te staan... ze minder dan het minimumloon te betalen. Dat plan dat levert een storm aan kritiek op. Straks een debat erover met Ilja Soffer van Ieder In... de Belangenorganisatie voor Mensen met een Beperking... en CDA-Kamerlid René Peters. Oh, en Frank Hendricks, leuk dat je hier bent. Politiek commentator van de Volkskrant vandaag. Ook politiek commentator van Eén Vandaag. Zo makkelijk gaat dat. Je zit hier, dus niet bij de persconferentie van de premier. Oktober, Ik hoorde hem net al heel zacht. En we hebben afgesproken ja, om de begonnen. Ja, onze teams uh, ja. samen te laten werken... om te kijken of we als China en Nederland... Ja. Goed, nou ja, jij gaat uh, zo meteen even, terwijl je hier zit... met een half oor luisteren of er uh, hele belangrijke dingen worden gezegd. En verder bemoeien je je natuurlijk ook uit en treuren met deze uitzending. Ja, Tot genoegen, fijn. En natuurlijk is Lammert de Bruin ook van de partij bij Eén Vandaag live... vanuit Nieuwsport in Den Haag. Lammert. Pieter-Jan Hagens. Ja. Wij gaan zo'n 1 vandaag. Wij gaan zo meteen debatteren over een voorstel uh, waar ik het over had... Hè, om uh, mensen met een beperking onder het minimumloon te laten werken... of in ieder geval te betalen. Ilja Soffer van uh, iedereen is hier en cda kamerlid lid René Peters. Jij hebt van beide even de digitale doopcel gelicht. Ja, ik heb hun social media accounts even bekeken. Mevrouw Soffer, om met u te beginnen... ik wil het eigenlijk met u alleen over uw Twitternaam hebben. Die luidt Ilja66. En nu vragen wij ons op de redactie al de hele ochtend af... waar die 66 voor staat... Want uw Instagram-account is gewoon uh, Ilja Soffer, zonder dat getal. Het kan niet uw leeftijd zijn, als ik u uh, zo goed bekijk. Bent u misschien het 66ste, uh, de 66ste Ilja op Twitter... of bent u lid van D66? Of is het uw geboortejaar? Dat kan natuurlijk ook. Laat ons niet langer in spanning. Waar staat dat getal voor? Ja, 66 is inderdaad uh, mijn uh, geboortejaar. Ah, dat uh, verklaart alles. Dat verklaart alles. Dat dus verklaart uh, alles. die verdachtmaking dat u lid bent van D66 klopt niet. Nee, toeval. Wel een goed jaar trouwens. Oké, okay. ja dat wel. En dan uh, meneer Peters, ja, u bent flink actief op social media, zo mag ik het graag zien. En een beetje nemen en schemen is u ook niet vreemd, want uh, u zet uh, onlangs een aantal vuilcontainers op de foto, waar het een enorme bende is door het toedoen van uw buren, denk ik, op één container na, want daar. <lacht> Is een kunstgrasveldje met kunstbloemen omheen gelegd zodat niemand zijn zo volle zakken daartegen aan kan zetten? Is dat uw eigen idee geweest, uw eigen creatie? Nou, zo niet, maar uh, bij ons in de buurt staat inderdaad die vuilcontainer. En uh, als ik mijn, vuil, mijn plastic daarheen breng samen met de dochter, dan ligt daar vaak veel. En ja, dat, dat, dat wil je niet. En op een gegeven moment, uh, ja, dan ga je het één keer op, ruim je ga je twee keer op, Na de derde keer, dan word je het helemaal beu. Je belt naar de gemeente en zegt: ja. kunnen we daar nou niks nieuws voor verzinnen? En uiteindelijk, uh, nou, mensen die creatief zijn, die hebben bedacht... nou, we maken er een uh, kunstgrasveldje met kunstbloemen. Ja. En uh, het werkt nog ook. Geweldig idee. Het was uh, briljant, ja. Maar en, die, nou, die andere containers, eeuwig... die hebben dat dus niet. En daar is het probleem nog hetzelfde. Nou, ik denk dat ze... De, als de, na vandaag, dat overal in iedere <lacht> plastic container... kunstgras met kunstbloemen omheen komt, denk ik. Ja, heeft u daarna die volle zakken, na die foto ook nog opgeruimd... of vond u die foto al wel actie genoeg om dat op Twitter te plaatsen? Nee, nee, die ruimen dan wel keurig op. Ah, oké. Okay. En u had er ook ooit een blog op de site van het CDA. De laatste is echter van een, een jaar geleden. Mag u niet meer? Nou, ik blog eigenlijk altijd op mijn eigen site. Ah. RenéPetersOz.com En daar staat er drie, drie keer per week wel een column op. Ah, of een blog. En, uh, dat, en als het CDA die dan overneemt op hun site... dan berust dat op toeval. Uh. Oké, okay. okay, onze gasten van vandaag hebben niets meer te verbergen. Dus terug naar het onderwerp, politiek commentator Frank Hendricks. We hebben het over mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk gaan bij gewone werkgevers. En het voorstel van het kabinet is dat ze werkgevers, die hen daarvoor minder mogen betalen dan het minimumloon. Dat wordt dan weer aangevuld door de gemeente eventueel. Kun jij uitleggen aan mensen die misschien niet zo diep in de materie zitten, waarom dit voorstel, waar het eigenlijk vandaan komt? Uh, het is eigenlijk al een lange wens hier, een uh, lang gekoesterde wens... om mensen aan het werk te krijgen in, in het gewone bedrijfsleven. Hè? Dat is zeker sinds het vorige kabinet... toen ook heel veel van die sociale werkplaatsen zijn gesloten. Alleen blijkt dat ontzettend moeilijk. De helft, ongeveer de helft zit volgens mij uh, tegen een zin thuis. Mm -hmm. En nu hebben ze dus bedacht... dat die bedrijven wordt het makkelijker gemaakt... zodat ze, dat ze minder kunnen, hoeven te betalen. Eigenlijk alleen naar de productiviteit van uh, zo'n persoon. En dat wordt dan aangevuld door de gemeente. Maar dat lijkt een sympathiek idee. Maar dat blijkt nu toch met allerlei nadelen gepaard te gaan. Onder andere dat je dus in het regime komt van... en mogelijk van het bijstandsregime bij gemeente En als je bijvoorbeeld een partner hebt die geld verdient... of je hebt eigen vermogen... dan zou je wellicht geen aanspraak op kunnen maken. Je zou geen pensioenopbouw of minder pensioenopbouw hebben. Dus uh, ja, het leek een goede oplossing maar het blijkt nu toch ook vooral ook veel vragen op te roepen. Het leek een goede oplossing... maar er zitten nodige uh, nadelen aan. Dat, dat plan van uh, VVD-staatssecretaris Tamara van Arken... daar gaat het dus om, zorgt voor beroering. Uh, er is een petitie gestart. 70.000 mensen hebben die inmiddels... Uh, eigenlijk in no time ondertekend. Hier bij mij uh, Ilja Soffer van Iederin... de Belangorganisatie voor Mensen met een Beperking... en CDA-Kamerlid René Peters. Hartelijk welkom uh, allebei. Ja, uh, meneer Peters, is, is die actie ook goed doorgedrongen... nu tot de Tweede Kamer met die 70? Duizend handtekeningen. Nou, die actie die, die dringt natuurlijk door tot de Tweede Kamer. Maar sowieso, uh, ik spreek twee of drie keer per week met mensen op een avondje in een zaaltje. Afgelopen maandag heb ik uh, in Os uh, ook met een zaaltje vol mensen gesproken. Waar, die expliciet onder andere over dit thema, over de participatie, maar ook over... Uh, Waren ze boos, die mensen? Uh, nee, nie, niemand is boos, maar wel mensen zijn bezorgd. En, en weten ook niet precies, hoe zit dit nou? Geldt dit voor mij? Wat, wat is de bedoeling? Waarom en hoe? En welke haken en ogen zitten eraan? Oké, okay, het roept veel vragen op. Misschien erger nog, mevrouw Soffer, het schuurt ook. Waar schuurt het volgens u het meest? Nou, het schuurt eigenlijk vooral op de plek dat de lasten komen te liggen bij mensen met een beperking... en weg worden gehaald bij werkgevers. Want er zijn ook vormen van het aanvullen van het inkomen... waar de werkgever een aanvulling krijgt... zodat de werknemer een volledig loon krijgt met gelijke rechten. Oké, okay, maar wat gebeurt er nu? Uh, laten we zeggen, iemand met een beperking... die gaat werken bij een bedrijf, bij een werkgever. En dan wordt er gekeken... wat is eigenlijk de productiviteit hè, van die persoon? En aan de hand daarvan wordt het loon bepaald... Loonwaarde heet het dan, geloof ik. Als dat onder het minimumloon is, dan wordt het aangevuld door de gemeente? Ja, in principe moet de gemeente dat aanvullen... En de gemeenten zijn ook helemaal niet blij met het idee van die loondispensatie. Ik ga het nog één keer zeggen, dat is een rot woord. Omdat zij dan vervolgens voor al die individuele werknemers... apart moeten uitrekenen hoeveel deze krijgt en hoeveel die andere krijgt. Ja. Nou zei u dat de last komt bij de werknemer ja. te liggen. Hoe en bij de, u? de gemeente. En hoe bedoelt u dat? Nou moet je je voorstellen als je ergens werkt... Dan, uh, en je werkt naar vermogen, gewoon omdat je zoveel uur kan werken... dan wil je gewoon een werknemer zijn. En wat er gebeurt... Op het moment dat jouw loonwaarde dus lager is... dan betaalt de werknemer alleen maar dat bedrag. Precies, zeg 70, 70 van de miljoen 60, ja. 60 of 50. Mm -hmm. En vervolgens moet je zelf naar de gemeente, moet je in gesprek... krijg je eigenlijk een soort van aanvulling op je inkomen. Kom je ook onder een soort uitkeringsregime? En daarmee ben je eigenlijk nog steeds een uitkeringstrekker. En als uitkeringstrekker zijn alle sancties en maatregelen... en kostendelersnormen en boetes... En je vermogenstoets dat telt dan allemaal mee, waardoor je eigenlijk een uitkeringstrekker bent die voor te weinig geld bij een werkgever zit en niet volwaardig meetelt. Dat is uiteindelijk de optelsom van de boosheid, want mensen zijn wel degelijk boos. Die optelsom is, ik word niet gelijk behandeld. Ik okay. word minder behandeld. En dat ja. mag niet, ook niet van het College Rechten van de Mens. Ja, dat College Rechten van de Mens noemt u nou... die heeft dus naar, inderdaad naar die plannen gekeken... en noemt ze in strijd met de mensenrechten, zoals u zegt. Adriana van Dooyenweert is voorzitter van dat college. En zij lichtte de kritiek vanochtend toe in het Radio 1 Journaal.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 Het is in strijd met de mensenrechten volgens het college. Pensioenopbouw, minder aanspraak op WW, op arbeidsongeschiktheid. Ja, dat is toch een analyse die u als Kamerlid niet kunt negeren, lijkt me. Nee, maar ik kan geen enkele. Nou, er zal niks negeren uiteraard. En de staatssecretaris zal ook heel goed kijken naar... wat zegt uh, het college van de rechten van de mensen... en daar ook uh, keurig op reageren, zo neem ik aan. Wel een paar misverstanden even van tevoren. Ten eerste uitkeringstrekkers, die kennen wij niet, wel uitkeringsgerechtigden. Uh, maar mensen die op dit moment in de bijstand zitten, dat zijn er veel. En eigenlijk nog net te veel. Wij willen natuurlijk met z'n allen in heel Nederland zorgen dat die mensen aan het werk komen. En het liefst nog gemakkelijk ook. Ja. Uh, nou, dat lukt op dit moment onvoldoende. Met de manier die wij nu hebben, dus loonkosten, subsidie. Daar hebben we op dit moment 12.000 mensen mee aan het werk geholpen. En dat, dat gaat, gaat niet echt, hard genoeg Dat gaat u. echt heel langzaam. Nou, daarvan zegt de staatssecretaris, en dat ben ik met haar eens. Dat moet makkelijker kunnen en beter kunnen. En ze heeft daar die plannen voor ontwikkeld. Nou, voor het CDA en voor mij gelden daar een viertal randvoorwaarden voor. Ten eerste dat het voor de werkgever eh, loonend moet zijn om iemand aan te nemen... want anders doet hij het niet, wat ik er ook van vind. Ten tweede, het moet voor een werkgever niet te ingewikkeld zijn... Maar ten de derde, het moet voor een werknemer ten alle tijde lonen om te werken. En het liefst nog meer dan het loont met het oude systeem, dus met het systeem van loonkostsubsidie. Um, en het moet voor de werknemer niet te ingewikkeld zijn. Nee, dus maar nou, laatste, noemt u, nou noemt u een aantal voorwaarden. Dat ja. vind ik prima hoor. Maar wat maakt nou dat u denkt dat het met dit nieuwe plan wel gaat lukken om mensen die thuis zitten nu nog, mensen met een beperking die een uitkering hebben, om die wel aan het werk te krijgen? Nou, ik lees in de stukken van de staatssecretaris... en uh, we zullen daar natuurlijk... we hebben nu een uh, technische brief in gehad... we hebben die stukken gezien, we ja? krijgen een hoorzitting... en nog een debat, en we zullen er ook naar vragen... maar als ik de stukken van de staatssecretaris uh, lees... dan uh, staat daar dat het voor de werkgevers... en u zegt dat eigenlijk ook... Uh, uh, gemakkelijk wordt om mensen aan te nemen... en ook dat het voor werknemers... meer lonend wordt om, uh, om, te, gaan, om te gaan werken. Meer dan met loonkostsubsidie. Overigens... Lo Want, wat, wacht even, dat, dat is een belangrijk punt. U zegt mensen die uh, volgens deze nieuwe regeling gaan werken, die gaan eigenlijk meer verdienen, zegt u. Hoe kan dat? Een, een aantal wel. En waarom? Omdat als Wie dan? Wie? Als je, nou, dat leg ik u uit. Als u gewoon uitgaat van een werkweek, 100% werkweek, dan heeft u een minimumloon op 100%, zeg maar, staan. Uh -huh. Bijstand op 70%. Als u dus met uh, de oude manier van werken, dus u gaat met subsidiewerken, 10 uur werkt, dan, zit u, dan verdient u wel 10 uur het minimumloon, maar zit u nog fors onder bijstandniveau. Als u nu... Ze, uh, 70% werkt, dan zit u altijd het bijstandniveau... plus de uren die u werkt, daarboven. Ik dus wacht voor... even, dit wordt veel te ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Maar maar even, he? even naar mevrouw. Ja, je nou het, letterlijk. Ja, het zou wel fijn zijn als u het helder uitlegt. Mevrouw Sof, oh, hoe, hoe zit dat? Als je minder werkt, ga je toch meer verdienen, schijnbaar met deze nieuwe regeling. Ik ga niet uh, in de techniek stappen, maar het komt erop neer dat het enige voordeel in het voorstel van de staatssecretaris is dat je eerder gaat verdienen. He, dat de teller zeg maar sneller gaat tikken... dan met de loonkosten-subsidieregeling het geval dat was. Dat is toch Dat mooi. is goed nieuws, zou je ja. zeggen. Ja. Maar het gaat weliswaar eerder tellen. En je komt dan maximaal uit op het minimum. Dat betekent dat het minimum meteen ook het maximum is. Terwijl als ik gestudeerd heb als advocaat en mijn loonwaarde is 50% omdat ik beperkte energie heb bijvoorbeeld, dan wil ik gewoon uiteindelijk toe kunnen groeien naar het salaris van een advocaat. En, en dat, dat ligt ver boven het minimum. En dat loon. ligt natuurlijk uiteindelijk boven het minimumloon. Ik snap het. Laten we even luisteren naar die vrouw die hier verantwoordelijk voor is. Al genoemd in dit uh, debat. Uh, staatssecretaris Tamara van Ark. Ik vind dat uh, dit een voorstel is, wat, daar ben ik ook heel transparant over. Zeker ook een aantal minnen omvat. Maar ook heel veel plussen, omdat mensen het ook daadwerkelijk direct gaan merken. En uiteindelijk heb ik onderaan de streep de afweging gemaakt en gezegd. Ja, dit is een maatregel die ervoor gaat zorgen dat mensen mee kunnen doen. En dat is wat ik het allerbelangrijkste vind. Ik constateer dat meer dan de helft van de mensen met een beperking op dit moment niet werkt. En dat het maar voor een klein deel, hoewel ze een hele mooie regeling hebben op dit moment met loonkostsubsidies zeker als je werkgever dat wil doen. Maar het loont op dit moment pas voor mensen vanaf zo'n ongeveer 3,5 dag per week om te gaan werken. Goed, dit is wat staatssecretaris van over zegt, het is minnen en plussen. En in ja. ieder geval, één ding wat ze zegt, uh, is wat meneer Peters net ook zei... met de regeling die er nu is, loonkostensubsidie voor de werkgever... dat werkt niet goed genoeg. Er zitten te veel mensen thuis, mevrouw Soffer. Er zitten inderdaad te veel mensen thuis. En de loonkostensubsidie of de loondispensatie... dat is maar één van de honderd regelingen die er zijn... om mensen aan het werk te helpen. En we zeggen al een hele tijd... alle regelingen die er zijn om werkgevers te helpen banen te creëren, plekken te creëren... voor mensen met een beperking. Het is veel te ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor mensen met een beperking. Het hele uitkeringenregime is veel te ingewikkeld en beperkend. Maak nou een eenvoudiger systeem... waardoor arbeid, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar kan vinden... En mensen die aan het werk willen, kunnen worden ondersteund om te werken. En werkgevers die mensen in dienst willen nemen, daarbij worden ondersteund. En vindt elkaar nou in het midden. En wat je ziet is dat, want niemand, behalve de werkgevers... zijn voor deze loondispensatieregeling. Ja, deze nieuwe regeling deze dus. nieuwe regeling. Zorg nou dat je de kans aangrijpt om een vereenvoudiging toe te passen... die rechtvaardig is, die eenvoudiger is... en die zowel werkgevers als werknemers het leven makkelijker maakt... in plaats van moeilijk. Het kan een stuk simpeler, meneer Peters, volgens mevrouw Soffer. Nou, mevrouw Soffer heeft in ieder geval aan één ding gelijk. En dat is dat als ik naar de inkomenskant van veel werknemers kijk... ook op dit moment... Ik heb uh, interview wel eens de CNV groep bijvoorbeeld. Overigens, die werken al met loondispensatie. Dus uh, dat is het. Het is geen nieuw instrument. Het werkt al bij de Waarjong. Dan hebben die uh, een individueel koopkrachtplaatje... waarbij uh, ze een stuk of zeven, acht inkomensstromen hebben. Ja. Dus dat kan van allerlei toeslagen zijn tot gemeentelijke regelingen via zorg. Uh, nou ja, dat is inderdaad ontzettend ingewikkeld. Simpel en dat, wordt dat, het dat, nooit. Dat... dat, dat staat los van dit, maar ik ben het wel helemaal met u eens... Dat, als we, dat er heel wat mensen zijn die bijna een bewindvoering nodig hebben... om de inkomenskant van hun portefeuille te snappen. Ja, goed, dit is dus... Maar het staat wel los van dit uh, systeem. Nee, dat begrijp ik. En dat geeft maar weer aan hoe ingewikkeld het onderwerp is. Want zo simpel is het niet om hier een oplossing te vinden. Nog even een punt wat we nog niet behandeld hebben in dit onderwerp. En dat is dat dit ook een bezuinigingsoperatie is natuurlijk. Hè. Er staat, ik geloof, 500 miljoen euro op het spel, mevrouw Soffer. Ja, nou, wat er uiteindelijk... Um, waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat werknemers, potentiële werknemers... of mensen met een beperking die een uitkering hebben... op deze manier de prijs betalen van de bezuiniging. En dat de regeling is uiteindelijk een sigaar uit eigen doos. Dus je moet aan de ene kant moet je bezuinigen. De uitkeringen gaan terug. De regimes worden scherper. En aan, van dat geld wat je daar dan mee bespaart, okay. ga je... Uh, aan de andere kant het leven weer moeilijker maken voor diezelfde mensen. Uiteindelijk draaien mensen met een beperking er het hardst voor op. En dat is niet eerlijk. En u zegt eigenlijk, er moet een eerlijker en een eenvoudiger plan komen... in plaats van dit plan. U bent van het CDA, de partij die toch ook van de barmhartigheid is. Meneer zeker, Peters, zeker, bent u gevoelig voor deze oproep? Van ik ben ook gevoelig, maar ik ben, uh, ik ben, om te beginnen... het is echt niet zo dat dit een bezuiniging is. Het in 2000, dat is gewoon absoluut niet waar. Het geldt uh, in 2050 gaat er inderdaad 500 miljoen verschoven worden... richting deze regelingen, richting beschutwerk. Dus er wordt geen euro bezuinigd. Maar ik vind wel dat de vragen die worden opgeroepen... en die ook worden geroepen door het College van de Rechten van de Mens... dat de staatssecretaris okay. goed naar moet kijken. En dat we met z'n allen moeten kijken van... Nou, ja. wat we nu doen, bereikt dat het doel? Zijn dat de vier voorwaarden waar, we, waar ik als CDA okay. voor sta? En dan kijken we daar nou weer verder. Stelt u dit een beetje gerust? Overigens geen bezuiniging, zegt, uh, zegt meneer Petersen. Nou, ja, wat, er nu, wat er nu is gezegd is dat het geld dat hier uitkomt... gaat worden geïnvesteerd in de toekomst... in iets waarvan niemand weet of het wel nodig is. Op dit moment... Op dit moment is er behoefte aan arbeid. Op dit moment zijn de beschutte plekken die er zijn nog niet eens gevuld. En er is niet samen met organisaties voor mensen met een beperking uitgeplozen of inderdaad die investering van die 500 miljoen... in dat beschutte werk in de verre toekomst... of dat te verkiezen is, boven nu een betere regeling maken. En dus zegt u, uh, laten we gaan kijken naar een beter en eenvoudiger plan. En u zegt, meneer Peters, nou ja, in ieder geval... moeten we luisteren naar het college van de rechten van de mens... en die, die het hebben over ongelijkheid. Ik dank u beiden voor dit debat. En dank u wel. En ik ga even naar Frank Hendricks. Wat belangrijk vinden is te zeggen... het gaat ons niet om het geld, het gaat ons om Groningen, om de veiligheid. De het afweging. gaat niet om het geld, het gaat om Groningen, Frank, zegt premier Rutte. Live nu, tijdens zijn persconferentie. Wat heb je gehoord tot nu toe? Nou, tot nu toe ging het eigenlijk alleen over de gebeurtenissen op het wereldtoneel. Syrië, Rusland, hè, natuurlijk vooral Syrië en uh, die gifgasaanval daar... en wat de mogelijke consequenties zijn. Het uh, militair engageren, wat sommige uh, landen overwegen, zoals Rutte het dan noemt. Hm. Uh, maar nu gaat het dus over Groningen en het gas. Uh, dat is dat historische besluit van enkele weken geleden, hè, waar ze het kabinet veel lof voor kreeg. Maar er zijn ontzettend veel losse eindjes nog bij dat besluit. En één daarvan is dat er uh, ja, dus heel veel gas onder die grond blijft zitten. En dat zijn opbrengsten die uh, Exxon en Shell wel eigenlijk hadden ingeboekt... En het is onduidelijk hoe ze daar nu onderhandelingen lopen. Wie beseft dat dat een heel moeilijk onderwerp is. Uh, en het is ook ja, onduidelijk wat nou de consequenties zullen zijn. En hoeveel... Kijk, Shell heeft gezegd, we willen liever geen claim. Die zijn natuurlijk ook gevoelig voor de uh, publicitaire schade hier in Nederland. Maar voor Exxon geldt dat denk ik iets minder. Oké, okay, en wat zegt, wat zegt Rutte erover? Die laat hier natuurlijk zeker niet het achterste van zijn tong zien. Nee, want die gesprekken lopen dus nog. Maar hij zegt uh, in elk geval natuurlijk wat ze nu altijd zeggen. Veiligheid gaat boven geld. In dit geval. Oh ja, en de gesprekken verlopen in een constructieve sfeer, vermoed ik. Ja, het zou geen, uh, zou geen slaande ruzie zijn. Er is geen onvertogen woord gevallen? Dat heeft u geloof ik niet gezegd. <laughs> Oké, okay. Dankjewel. Ja. Nieuws via de NOS dan nu? Meestal hebben we daar een pingeltje bij. Ja, daar komt hij. Het hoofd van de Zweedse Academie... die jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur uitreikt... is opgestapt. Literatuurhistorica historica Sarah Danius stopt... omdat ze het vertrouwen in de andere leden van dat comité kwijt is. Rolien Creton NOS-correspondent. Ja, waar, waar gaat de ruzie precies over? Het is een vrij ingewikkelde ruzie, maar het komt erop neer dat de... Leden van... Ik hoor mijn eigen echo, dat is moeilijk praten. Het komt erop neer ja, we gaan, dat... Uh, we gaan er even aan sleutelen, Roelie. Ja, dat de leden van de academie ja, slaande ruzie met elkaar hebben gekregen. Uh, ze maken elkaar voor rotte vis uit. En dat is bijzonder, want het is, het is een, een uh, ruim 200 jaar oude traditie. En dit is de eerste keer dat uh, de leden van die Zweedse academie ja, uit de school zijn geklapt... Uh, en het draait allemaal om één man, uh, een, een Franse theaterproducent die in Zweden woont. Hij is getrouwd met één van de leden van de Zweedse Academie. Uh, en die man die wordt beschuldigd van een heleboel dingen, een seksueel wangedrag, uh, verstrengeling van uh, zakelijke en privébelangen... Uh, hij zou ook uh, namen van genomineerden hebben gelekt. Dus die man is heel omstreden en de ruzie binnen die academie draait uh, om zijn vrouw. Moet ze weg of mag ze blijven? Nou, gisteravond zijn dus uh, twee mensen opgestapt. En dat, uh, uh, dat betekent dat er nu in totaal zeven mensen zijn opgestapt. Ja, en daarmee vragen de Zweden zich af hoe dat verder moet. Ja, je zou zeggen, waarom loopt het zo hoog op? Kan er niet gewoon een nieuw lid worden, worden aangenomen? Ja, precies. Dat uh, zou je denken. Maar dat kan niet. Dat is tegen de regels. Dit is een erentaak. Uh, dit doe je voor het leven. Dus je kunt wel opstappen, maar je kunt niet worden vervangen. Je behoudt je stoel. Dus ja, de vraag is nu uh, of de regels moeten worden veranderd. Uh, de Zweedse koning heeft al gezegd... hij is beschermheer van de Zweedse academie. Uh, en hij heeft gezegd uh, dat hij de regels wil uh, veranderen. Maar ja, omdat dit zo'n uh, oude traditie is, doen ze dat niet zomaar. Nee, goed. Nou ja, wat er ernstig allemaal. Het uh, ja. is dus uh, de, de Zweedse Academie hè, die jaarlijks die Nobelprijs voor de literatuur uitreikt. Is dat het begin van het einde van deze Zweedse Academie? Nou, het zal, het zal wel blijven bestaan. Uh, maar ja, de reputatie is in ieder geval heel ernstig uh, geschaat. Uh, omdat ja, die leden, die worden vergeleken met een kleuterklas... waarbij ze alle uh, zelfbeheersing hebben verloren... en elkaar uitschelden via de media... Um, maar dit zal waarschijnlijk wel uh, leiden tot, tot veranderingen in de uh, spelregels. En dat is misschien wel het goede aan deze ruzie. Want de vraag is vooral, ja, moet je deze erebaan wel hebben voor je hele leven? En de vraag is ook, is het wel goed dat er zoveel uh, geheimhouding is binnen dat, uh, dat uh, comité? Is het nog van deze tijd? Moet het niet veel uh, transparanter? Dus de hoop is dat ze met het veranderen van die regels ja, de eer kunnen herstellen. Rolien, dankjewel. Rolien Creton. En dan is het bijna half vier. De staatkundig gereformeerde partij gaan we het zo meteen over hebben. Um, die bestaat uh, 100 jaar. Dat is, uh, dat is een hele tijd. Eind deze maand is dat zo. En um, daarmee is het de oudste politieke partij van ons land. Straks dan uh, praten we met uh, fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hartelijk welkom hier. Ook nog eens het langstzittende Kamerlid. Maar niet het oudste, of wel. Nee. Ik ben niet de oudste in leeftijd, nee, maar nee, wel precies. in de Kamerjaren. Oké. Okay. En cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers is vandaag onze columnist. Hij vindt dat Kamerleden ook moeten kunnen stemmen... als ze niet bij de stemming aanwezig kunnen zijn... omdat ze bijvoorbeeld hun trein hebben gemist, om maar iets te noemen. Dat allemaal na het NOS Journaal met... En de 1.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 In een zwembad in Hilversum is ontruimd nadat acht mensen onwel waren geworden. Ze hadden last van prikkende ogen en ademhalingsproblemen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor het onderzoek is er een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen van de brandweer Amsterdam. En oud gitarist Kees Tol van BZN is vannacht overleden. Vanaf de oprichting in 1966 tot 1988 zat hij in de Volendamse band. En later schreef Tol teksten voor Jan Smit. Kees Tol was 70 jaar. Er is verkeersinformatie, zo te horen... Helene ja, zeker. Ja, dat is er zeker. Op de A16 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Breda... staat een flinke file bij Dordrecht-centrum. Er staat er ruim drie kilometer en de vertraging is ook een kwartier... want er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechtunnel. Op de A29 bergen op Zoom Rotterdam... tussen Numansdorp en de afrit oud Beijerland vijf kilometer. Daar is de vertraging een kwartier door een auto met pech. Pieter-Jan Hagens. Eén Vandaag. Welkom terug bij Radio 1 Vandaag, live vanuit Nieuwspoort in Den Haag... met Frank Hendricks aan tafel. Hier als politiek commentator Lammerte Bruin zit hier... en eh, SGP-leider Kees van der Staaij. En eh, ook nog hier cultuurhistoricus Gerard Royakkers... onze columnist van vandaag. Gerard. Ja, je hebt seksuele geaardheid uh -huh. en democratische gezindheid. Oké. Okay. Dat zijn twee heel verschillende dingen, maar... Wij hebben het in Nederland heel veel over seksuele geaardheid. En maar bar weinig over democratische gezindheid. En ja, gezindheid, dat is eigenlijk ook een, een mooi begrip. Beetje ouderwets misschien. Maar gezindheid, dat verwijst ook naar gezinten. Zo werden vroeger bijvoorbeeld de religies, de confessies aangeduid. Een bepaalde gezindheid. En uh, die gezinten, die verwijzen naar geloofsovertuiging. En nou weet ik wel, democratie is geen geloof maar wel een overtuiging. En het mooie van dat begrip gezindheid... dat is dat het verwijst naar een houding en een habitus. En als we het over democratie hebben... dan gaat het heel vaak over instituties... en over eh, instrumentele dingen, procedures. Maar eigenlijk gaat democratie veel meer over een houding. En wat nou zo mooi is van dat begrip gezindheid... is dat het ook een zekere geneigdheid veronderstelt... Nou ja goed, dat komt alweer in de richting van seksuele geaardheid, maar daar wil ik het dan niet over hebben. Maar er zit ook iets van genegenheid in, iets van houden van. En ook daar moet democratie het van hebben. Dat wil zeggen overtuiging die je bent toegedaan waar je voor staat, waar je voor wilt gaan, om het maar eens moderne uit te drukken. En als je nou eens de afgelopen week dan kijkt... dan hebben we dus allerlei pleitbezorgers... die heel institutioneel en instrumenteel pleiten voor de democratie. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de redacteur van Geen Stijl... die eh, bij Pauw mocht aanschuiven... en daarbij eigenlijk ook Salon Veeg werd gemaakt. Ik las in de NRC een prachtige column van Rosanne Hersberger, die het had over een trol die opgepoetst was ik, voor de luisteraars Trol met een T... hoewel zij eigenlijk, denk ik, in haar hart ook Trol met een D bedoelde. Maar goed, die uit de internetriolen was gekropen... om met zoetgevoicede woorden de democratie te verdedigen... en te zeggen van het referendum, dat zou een verbetering zijn... instrument ter bevordering van democratie. En ja, als je dan ziet hoe op dat Forum van Geen Stijl eigenlijk de democratische gezindheid geweld aangedaan wordt... dan kun je dus eigenlijk wel vraagtekens zetten... bij de oprechtheid van die woorden. En als we dan zien dat er in Hilversum... nota bene ook nog een symposium is georganiseerd... ook vorige week... over de martelaren van het vrije woord... waarbij dus ook luidkeels werd verkondigd... hoe belangrijk het vrije woord is. En dat vinden wij hier allemaal in Nederland... en hier zeker ook aan tafel. Maar dat vrije woord veronderstelt natuurlijk verantwoordelijkheid... Maar net zoals we het weinig over gezindheid hebben... hebben we het ook heel weinig over het bevrijdend woord... wat wij moeten spreken. En dat bevrijdende woord, dat wil zeggen dat is een barmachtig woord. Dat is een woord dat mensen vrijmaakt, verlost. Dat vredelievend is, niet haatdragend is, maar vredelievend. En dat mensen niet klem zet, maar juist ruimte geeft. En ook democratie... Veronderstelt behalve die gezindheid ook dat bevrijdende woord. En met dat vrije woord hebben we de mond vol, maar over het bevrijdende woord horen we niets. En dan is democratie in onze samenleving ook steeds meer een wedstrijd. Met een referendum waar winnaars en verliezers zijn. En soms is het ook een wedstrijd, want heel vaak, en ik kijk nou meneer Van der Straja, is het in de Kamer ook een kwestie van uh, inderdaad, een wedstrijd om op tijd een stemming te halen. Als de bel gaat of als je moet gaan stemmen en je mist een trein en je komt te laat... ja, dan vis je achter het net. En dat wedstrijdelement, ik hou van uh, wedstrijden op zich... maar ik zou eigenlijk uit onze democratie dat wedstrijdelement willen halen. Sowieso ook dat hele, die hele notie van winnen en verliezen. Maar ook dat wedstrijdelement van te laat komen op een stemming. Wij als burgers, als wij stemmen, kunnen we wij kunnen een volmacht geven. Maar een Kamerlid kan kennelijk geen volmacht geven. Die moet natuurlijk stemmen zonder last of ruggenspraak, zoals dat zo mooi heet. Maar het is toch van de gekken dat wij hele belangrijke besluiten laten afhangen van het toevallig missen van een trein? Of bedoel rond 1900 viel uh, graaf Schimmelpanning van zijn paard en toen hadden we dus in één keer een leerplichtwet. Nou, dat was, dat vind ik prima. Maar uh, toen zijn we een ook... donorwet. Ja, goed, dat er uh, iemand vast zat in een trein, toch? Ja, precies rond 1900 zei men: uh, het paard is, is, is slimmer dan de meester. En, en nu zou je ook kunnen zeggen: ja, inderdaad, de donorwet is er doorheen heen gekomen, ja. dat iemand, meneer Wassenberg was het geloof ik... van de Partij voor de Dieren, die had de trein gemist. Eigenlijk is dat toch wel een vreemde anomalie in ons systeem... dat wij dus als Kamerleden geen uh, volmacht kunnen geven, meneer Van der Staaij. Dat is vreemd. U vindt, bent... u dat, vindt u dat ook, meneer Van der Staaij, vindt u dat gek... dat dat niet kan, bij volmacht stemmen? Nou, ik vind het niet per se gek. Omdat je heel erg de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen beklemtoont. We hebben op uh, kamerdagen vaak midden op de dag een stemming. Dus als je nou zou zeggen, nou ja, het is, je doet gelijk bij het begin... en mensen zitten vast in de file en dan heb je problemen. Maar het is eigenlijk, Kamerleden worden eigenlijk normaal gesproken geacht... al uh, een tijdje aanwezig te zijn voordat die stemming plaatsvindt. En stel je voor dat je nou heel makkelijk maakt om met volmachten te gaan werken... zou ik denken... Uh, kan je dan ook niet bevorderen dat Kamerleden juist dan andere dingen gaan doen... dan ook um, in uh, de Tweede Kamer op dat moment te zijn. Terwijl we daar ook al een maandag naar de, de, de markt hebben. Ja. Maar, ik vind het, ja, uh, ja. maar bovendien kan het ook uh, voor een Kamerlid wel eens een uitkomst zijn... om Frank, de hè, te Riks? missen. Ja. Ja. Ja. Dat zag je bij diezelfde donorwet in de Eerste Kamer. Bleek een SP-Eerste Kamerlid afwezig. Die had namelijk moeite met die wet, terwijl de fractie had afgesproken... wij stemmen voor. Maar is, is dat bevorderlijk dus, voor de democratie? Nee, maar en voor de democratische gezindheid. Als we het over gezindheid hebben, kun je zeggen... het kan soms ook een genade zijn voor iemand om de trein te mogen missen. Ja, ja dat is ongelegd. Maar het is wel een leuk voorbeeld van wat nu naar nou voren komt. Uh, wat denk ik zeker ook opgesnoven wordt door een commissie... waarvan ik zelf ook deel uitmaak. Die het reglement van orde moet uh, herzien, mag herzien. En daarbij komen allerlei onderwerpen aan de orde. En, en daar kan zeker ook zo'n punt als stemmen ja, bij volmacht... Dat ook ingebracht worden? In misschien. Het zijn geen incidenten, want we hebben een hele rest van, van voorbeelden... Van stemmingen die anders uitpakken doordat het iemand te laat komt. Ja. Maar eventjes, het, het grotere deel van je verhaal, Gerard Rojakkers... dat ging over politieke gezindheid. Ja. En hoe wij, die tegenwoordig eigenlijk, hoe wij daar tegenwoordig vorm aan geven. Dat dat vaak met een hoop agressie gepaard gaat. Dat we ook op, in, in de riolen van de sociale media ons graag naar boven werken... En dat wij schelden en dat we agressief zijn. En je miste het, het bevrijdende woord, noemde je dat? Ja, ja wat, wat ik belangrijk vind is dat wij democratie meer uh, beschouwen... dan alleen maar regels, procedures en instituties. Ja? En inderdaad, in plaats van het vrije woord, ook het bevrijdende woord. Het woord dat ruimte geeft en het... mensen inderdaad in hun kracht zet. Nou, meneer Van der Staaij, het bevrijdende woord, komt u maar... Het, het, het spreekt mij wel aan. Ik moet zeggen, deze uitzending begon voor mijn gevoel... een beetje zoals een SGP-vergadering... met een wat meditatieve opening. Ja. Zeg maar, die dan, en dat is heel nuttig ja. uh, om op raar. deze manier ook uh, na te denken... over uh, hoe je in het leven staat en wat daarop te reflecteren. En uh, het begrip gezindheid, daarbij denk ik ook dat je... en dat vind ik wel ook uh, een, een, een kenmerk van de uh, partij... die ik inderdaad zelf ook mag vertegenwoordigen, SGP... Uh, dat je vanuit duidelijke uitgangspunten ook politiek bedrijft. Dat maakt het voor de binding met de burger ook vaak makkelijker dan dat je zegt van, ja maar waar staat iemand nou eigenlijk voor? Ja, ja nou, ik, ik ben niet zo heel enthousiast, wel een mooie column natuurlijk, maar uh, ik heb zelf in Duitsland bijvoorbeeld geleefd of in Amerika en dan denk ik dat wij nog een vrij brave, nette politieke cultuur hier in Nederland hebben. Dus in die zin zou je soms zelfs verwachten dat het misschien iets nog wel iets meer inderdaad, op je eigen overtuiging gedebatteerd kan worden. Mag best nog wat harder, zegt ja, Frank en, Hendricks. En nog één uh, anekdote ja? misschien hierbij. Als het, hier over, het mag wat rustiger zijn. Uh, of Het, het uh, uh, mag inderdaad uh, zo zijn dat er nog wel eens even stevig gedebatteerd wordt. Maar het valt allemaal nog wel mee. Het viel mij bij de terugblikken op uh, oude verkiezingscampagnes... wel op dat in de begintijd de SGP bijna geen avond kon beleggen... of die AR-mensen kwamen de boel gewoon verstoren. Begonnen te schreeuwen en te roepen. En soms moest de politie er aan te pas komen. Maar nu hebben we het over 19. Nou, in de 20 jaren. Dus inderdaad, in de begintijd. Dus van, maar ik bedoel, we vergeten het wel eens. Oh, nu de verhubing en zo. Nou, ik, ik heb nu geen enkele verstoorde avond meegemaakt. <laughs> in de, en, de jaren twintig, de, toen konden ze er wat de pas van. De CDA's binnenkomen stormen van uh, stem geen SGP, zeg maar. Nou, Die wie weet wat er, naar er naar nog terug. gebeurt hè, het komend half uur? <laughs> geen idee. De SGP, uh, het, is, uh, het is gezegd, bestaat eind deze maand dus 100 jaar. En is daarmee de oudste partij van ons land. Kees van der Staaij hoort hem hier, is het langzittende Kamerlid. En uh, Lammerte Bruin, we zitten hier dus met een man van het geschrift aan tafel. Ja. Maar ook een man van het sociale medium? Ja, absoluut. Ook daar een, een man van het woord. We weten allemaal dat de site van de SGP op zondag op zwart gaat. Net zoals het, die van het Reformatorisch Dagblad. om de zondagsrust in ere te houden. Mm -hmm. Maar wat mij opvalt, meneer Van der Staaij. u twittert ook niet op zondagen. Ziet u dat ook als werk? Of hoe moet ik dat invullen? Gaat dat ook te ver om dat op zondag te doen? Nou, ik vind het een bevrijding om dat een dag niet te doen in de week. Ja om het bevrijdende woord te gebruiken. Nee, het, is echt, het geeft zo'n uh, veel beter ritme aan je week... dat je een dag gewoon eens even heel anders bezig bent... dan met allerlei Twitterberichten en met uh, politieke dingetjes. Volgt u dan ook geen nieuws die dag? Ik eh, volg alleen de pinks van hele bijzondere nieuwsberichten. Oh ja, de Want breaking news. die he. dijkdoorbraak wil ik natuurlijk wel even tot me door laten dringen. Ja. Ja. Maar verder eh, valt mij op dat eh, ik heel veel die dag aan me voorbij kan laten gaan. Oké, okay, nou gelukkig twittert u op andere dagen wel flink op los en Ook met humor, daar hou ik van. Vorig jaar is uw account alleen nog gehackt. Dus ik ben wel even benieuwd of u nu goed uit die recente reeks lekker bent gekomen. Heeft u inmiddels een sterk wachtwoord? Bent u goed beveiligd? Dat hoop ik wel. Ja, u heeft geen lekker gehad? Ik heb tot nu toe geen klachten gehoord... maar misschien na nou, deze uitzending wordt dat anders. <laughs> ja, dat is, het klinkt een beetje als een sollicitatie op uw account is Niet de bedoeling. Keep up the good work. Oké, okay. dankjewel Lambert de Bruin. Uh, we praten de komende, uh, komende tien minuten nog uh, met uh, meneer Van der Staaij over de SGP. Frank Hendricks is er ook bij beginnen. En uh, Gerard Royak is trouwens ook. We beginnen even met iets dat de week toch wel bepaald heeft... Uh, meneer Van der Staaij, voor de SGP. Aan de orde is het afscheid van de heer Dijkgraaf van de SGP...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 Ja, uh, Albert Dijkgraaf dus kamerlid, collega van u al een lange tijd. Die, uh, ja, die, die vond de combinatie van huwelijk en en werkdruk, of huwelijksproblemen en werkdruk, moet ik geloof ik zeggen, vond die, vond hij heel moeilijk. Wat voor week was het voor u? Nou ja, ook een week die daardoor werd gestempeld... door het afscheid van Elbe Dijkgraaf. Um, dat was natuurlijk voor ons allemaal een heel aangrijpend en verdrietig moment. Uh, we hadden een uitstekende samenwerking binnen onze fractie. Ook met hem, jaren eerst samen met hem opgetrokken... later met Rudolf Bisschop erbij. Um, en ja, het was gewoon een dijk van een kamerlid... die uh, daar uh, op heel veel onderwerpen van zich liet horen. Uh, opkwam voor uh, de agrariërs, voor, voor eenverdieners, nou, economische onderwerpen. Maar hij vocht zelf ook nogal tegen zijn emoties, hè, geloof ik... Het was voor ons allemaal ja. een zwaar moment. En u, nu heeft u zelf ook een gezin. U bent Nestor in de, in, de, in de Tweede Kamer. U zit daar sinds 19 mei 1998 in, als ik het goed heb. Hoe doet u dat dan, dat combineren van werk en gezin? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk een klus om dat op een goede manier te combineren. Ik probeer dat uh, te doen door ook steeds in je thuissituatie te kijken wat ze graag van je willen, wat je, wat je kan doen. Uh, dus daarover kost dat ook in gesprek te gaan. Uh. En komen er wel eens klachten thuis? Nou, over het algemeen gaat het goed. Uh, maar uh, er zijn altijd natuurlijk wel zo'n momenten... dat je zegt, hey, jammer dat dit niet kan. Maar er zijn ook wel, doordat ik ook dicht bij Den Haag woon... mogelijkheden om eens even tussendoor nog naar huis te gaan... tussen kamerdebatten. Of uh, ik zit nu in de fase dat ik wel eens taxichauffeur mag zijn... voor mijn kinderen, s'avonds laat. Ja. En dan heb je vaak ook weer hele mooie gesprekken. En dat is voor mij ook, ja, in mijn vaders zijn ook wel heel belangrijk. Het lukt dus wel. Maar goed, we hadden toch ook... Nine Kooijman van de ja. SP, Frank Hendricks... die, die het uh, ook niet meer kon combineren allemaal. Ja, journalisten worden natuurlijk vaak van beschuldigd dat ze wel snel een trend zien. Hè? Eén keer is een incident, twee keer is een trend. Maar ik denk dat dat. Dit gebeurt natuurlijk in allerlei beroepsgroepen. En ik denk dat heel veel mensen ook wel zouden willen ruilen met, het ka met Kamerleden. Hè? Je ziet toch 16 weken recess, ongeveer uh, drie vergaderdagen per week. Dus het is. Het is natuurlijk moeilijk soms te organiseren, zeker als je jonge kinderen... maar het is, dat geldt voor heel veel beroepen. Ja, toch moeten ze een hoop, hoop gebieden bestrijken, dat is ook weer zo. Ja, waar duizenden ambtenaren over gaan en waar zij misschien één, één ja, assistent zeker, voor ja. hebben. Ja. Nou, en dat recess is misschien ook een voorbeeld. Hè? Want dat is inderdaad hoe er ook gedacht wordt, nou, je hebt toch allemaal nog weken vrij. Maar dat kan net zo zijn dat uh, je dan denkt van... oké, okay, maar nu is het moment om die uh, leuke activiteit te gaan doen. En dan gaat die telefoon en sorry, er is nu iets heel dringends uit Den Haag. Nou ja, dat zijn wel van die momenten waarop dan ook de spanning kan op, uh, oplopen, zeg maar. Nee, dus het, het, het wel altijd uh, weer er, uh, voor Den Haag moeten zijn... Ja. op het moment dat er iets op doet, uh, dat gaat ook in recessen ja. door. Maar toch, ja. de doorgewinterde Haagse journalist hier... die heeft niet te veel medelijden met de Kamerleden. Nee, ik denk ook niet dat Kamerleden nou zoveel zelfmedelijden hebben over het algemeen. hoor. Maar uh, dat geldt natuurlijk ook voor journalisten... Hè, dat dat ook de telefoon kan gaan, Er gebeurt iets in Den ja, Haag. Nou, bij Kamerleden maar, vind ik wel, die zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ja. Die hebben, er zijn mensen die op hen hebben gestemd. Dat maakt het minder vrijblijvend om zomaar even weg te gaan. En dat zal ook voor uw collega ge gegolden hebben... Ondanks alle problemen die er zijn, hij is wel gekozen ja. volksvertegenwoordiger. Nee, wat Elbert ook vond ik niet heel mooi in zijn brief ook verwoorden... en ik denk dat dat uh, niet iets unieks is voor politici... maar ook voor allerlei andere beroepen geldt, zoals Frank Terecht ook zegt... ook voor journalisten en wie dan ook. Het gaat er ook wel om uh, in die balans tussen werk en privé... heb je ook veel zorgen in je privésituatie? Geeft dat gewoon, om welke reden dan ook, ja. dingen die er zijn... Uh, heel veel extra stress of druk? Ja, dan wordt ja. die combinatie natuurlijk nog wel veel ja. pittiger... dan dat je gewoon juist energie krijgt vanuit de privé situatie. Ja. Nou is het waarschijnlijk ook niet voor niks... Hè? Dat, dat gezinsbeleid nog steeds een, een heel prominent an, uh, onderwerp is... binnen uw partij. U werkt aan de oprichting van een pro-family netwerk... Nou, dat is letterlijk uh, natuurlijk uh, wat dit vertrekkende Kamerlid van u uh, aan het doen is. Die is er nu toch weer voor zijn familie en misschien ook voor zichzelf. Pro-family, wat, wat moet dat inhouden, dat netwerk? Nou, gaat, wat mij opviel dat wij uh, bijvoorbeeld, wat het net over die eenverdiener... Hè, dat die veel meer belasting betaalt uh, die, uh, als je een eenverdienersgezin bent dan een tweeverdienersgezin. Uh, het viel mij op dat wij kaarten dat politiek aan. En als je daar via Facebook is, navra, bedoel, leeft dat bij mensen... krijg je soms heel veel reacties dat je denkt... oh ja, in die pleegzorg is dat ook heel erg aan de orde. Maar er komt nooit een organisatie op de stoep uh, die zegt van... Uh, of zelden een organisatie op de stoep die zegt van... hé, hey, maar let eens even op die gezinsportemonnee. We hebben daar in Nederland helemaal... we hebben overal een lobby voor, maar voor gezinnen... is eigenlijk nauwelijks een lobby. Dat is heel apart. In allerlei andere landen is dat wel. Ja, in België heb je een, een vereniging voor grote gezinnen zelfs. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, dus die gaat er nu ook pluffen. komen dankzij de SGP? Ja, dus wij, ja, wij, wij willen daar zelf niet <laughs> ja. uh, zeg maar, uh, te veel in blijven zitten. Want het moet iets zijn van maatschappelijke organisaties. Ja. Maar ik vind dat dat in Nederland wel wat meer zichtbaarder mag worden. Okay. Ik wil het even met u hebben over de donorwet. Want dat is, dat is voor u ook een steen des aanstoots. Deze, deze wet. Hè, die bepaalt dat je automatisch uh, donor wordt eigenlijk. Referendum, de SGP is tegen referenda. Dat zeg ja, ik toch goed. In principe. Maar u zou er geen bezwaar tegen hebben... als er toch nog in dit geval een referendum over de donorwet zou komen. Hoe zit dat? Nou, wat ik gezegd heb, is van... wij zijn tegen referenda, ja. en ook in dit geval... Uh, dus ik ga ook niet zeggen van... ik ga mensen allemaal oproepen om een handtekening te zetten. Want dat zou ik opportunistisch vinden. Maar als er nou een referendum ah. zou komen? Maar als, je, maar als er wel een referendum komt... dan hebben wij ook uh, bijvoorbeeld bij het referendum over de Wif gewoon wel een advies gegeven. Als mensen zeggen, joh, wat vinden jullie? Dan geven wij dan, dan wel onze mening. Van nou, wij adviseren, er is nu een referendum... er wordt naar uw mening uh, gevraagd. Uh, wij gaan het u niet allemaal opdringen. Ik begin er niet zelf over, maar als u het wil weten... dan zeggen wij inderdaad uh, bij de Wif uh, stem voor en bij de Donorwet stemt tegen. Oké, okay, en stel je nou voor dat die afschaffingswet... vlak voor de deadline hè, door, door de Eerste Kamer wordt, wordt aangenomen... vindt u dan nog steeds dat er geen referendum moet komen? Ik vind, dat is een andere vraag, over qua procedures... daar zijn wij ook wel van de zuiverheid van procedures... zou ik het niet chic vinden als uh, bijna een referendum... wat nu nog kan, geregeld is voor de donorwet... dat dan door een hele snelle stemming te hebben... dat onmogelijk wordt gemaakt. Goed, hier zien we de pragmatische SGP-leider Frank Hendricks. Nou, is dat zo pragmatisch? Is het, want het is ook een principe dat je bij ons... dat je een fatsoenlijk overgangsrecht moet hebben voor wetten. En dat geldt ook voor deze wet. Ja. Ja, ik denk op zich, het, geloof ik ook, uh, wordt nu gezegd dat de SGP opeens bekeerd is tot het referendum. Hè. dat Van de week hier in de Tweede Kamer. Dat lijkt me wat overdreven. Mm -hmm. uh, maar het wordt inderdaad wel, ik denk dat meneer Van der Stijl gelijk heeft. Hè, dat, dat is politiek bijna niet te verkopen als, je, als het net op tijd, in het, hè, vanuit de optiek van het kabinet al net op tijd in het staatsblad staat. Dat je dan zegt dat het referendum kan niet doorgaan. Dus dat zal ook niet gebeuren, denk ik. En uiteindelijk staat het, is het dan nog mogelijk om een referendum te houden? Dus het lijkt me ook logisch dat je dan een advies geeft. Ja, dat, en ik moet ook wel eerlijk zeggen, daar schaam ik me ook niet voor, dat ik bij dit referendum wel ook nog meer het gevoel zou hebben... dat het ook voor de burger duidelijk is... waar nu eigenlijk ja of nee over gevraagd wordt... dan bijvoorbeeld bij de WIF of bij het Oekraïne-verdrag. Vindt u eigenlijk ook niet... dat hoor je toch meer ook naar, naar, naar aanleiding van het referendum... over de wet inlichting en veiligheidsdiensten... waar zoveel publiciteit over kwam, zoveel discussie en debat... En, en waar de burger eigenlijk zo goed werd geïnformeerd... over een bepaald onderwerp. Bent u daardoor ook toch niet iets anders tegen dat referendum aan gaan kijken, dat het ook een bepaald nut heeft... misschien wel voor de betrokkenheid van de kiezer. Nou, heel eerlijk gezegd, als het gaat om die, die, uh, die twee referenden die geweest zijn... hebben mij eigenlijk bevestigd tot nu toe. In allebei? De, als, allebei. Ze waren de, dus heel verschillend. Ja, maar bij allebei had je heel duidelijk uh, de vraag... maar waar zeg je nou eigenlijk ja of waar zeg je nou eigenlijk nee tegen? Uh, uh, zeker, neem nou die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Uh, uh, ik begreep eigenlijk best, best veel mensen dat ze wel vonden dat er een modernere wet moest komen, maar dat bepaalde bepalingen weer anders moesten. Ja, maar je zegt alleen maar ja en nee. Uh, uh, ja of nee. Het is ook nog weer niet uh, beslissend. Dus vervolgens moet je als politiek daar weer verder mee gaan knutselen. En ja, dat roept dan eigenlijk ook wel weer uiteindelijk meer uh, verwarring op... dan dat het verheldering geeft. Ja, maar goed, misschien dat uh, dankzij die commissie staatkundige vernieuwing... onder leiding van Johan Remkes, hè, als ik het goed heb, ja. Frank Hendricks... Ja, dat dat de referendum toch nog weer een kans krijgt. Ja, ik, ik, ik vermoed dat het dan een correctief referendum is. En dat gaat dan weer heel erg lang duren. Dus Oké, okay. ja. nou goed. 100 jaar SGP. Um, wat is het meest heugelijke feit in die 100 jaar, eigenlijk, meneer Van der Staaij? Nou, ik vind eigenlijk dat het heugelijkste feit nog moet komen: dat we het 100 jaar volgehouden hebben. Uh, dus dat is binnenkort uh, het geval. Uh, dat, inderdaad, uh, dat is uniek. Als je kijkt hoeveel partijen dat er al verdwenen zijn... bijgekomen zijn... Uh, en die ook weer soms met heel veel zetels de Kamer binnenstormden... in de tijd dat de SGP nu uh, bestaat. Uh, ik noem er iets, de Boerenpartij, de Algemene Ouderenverbond... of uh, de LPF. Uh, uh, ja, Die kwamen en die gingen weer. En ja, dat je toch... Als een kleine partij stabiel zo lang vertegenwoordigd mag zijn... dat vind ik een groot voorrecht en een groot geschenk. Ja, ik begrijp het. Is de SGP erg veranderd, Frank Hendricks, in de, in de loop der tijden? Ik denk dat de omstandigheden meer zijn veranderd dan de SGP. Uh, ze hebben natuurlijk 90 jaar, <laughs> hè? ruim 90 jaar, uh, ja, toch een vrij... Uh, ja, ver weg van de macht gezeten. En dat is eigenlijk veranderd uh, met het kabinet Rutte 1. Hè. Toch een klein uh, iconisch momentje in de parlementaire geschiedenis... dat meneer van der Staaij op de achterbank van premier Rutte werd gesignaleerd. En sindsdien uh, is de SGP een soort stille vennoot uh, van uh, premier Rutte, lijkt het wel. Hè. Mm -hmm. Premier Rutte heeft ook was, in die tijd was, zorgde er toch nog wel voor ophef. progressieve kringen werd toen ook nog van polder Taliban en zo gesproken. Maar toen zei meneer Rutte al van, uh, nou, dit is gewoon een hele leuke partij leuke mensen. Dat was een van die bekende quotes van de premier. En nu zie je dat zij gewoon de rol spelen. Ook omdat die meerderheden zo klein zijn geworden. Het landschap zo versnipperd is. Speelt de SGP gewoon een rol bij uh, ja, ook het verdelen uh, van de macht in Den Haag. Oké, okay, mooi. Hartelijk dank. En gefeliciteerd met uw bijna 100 jarig bestaan. En veel plezier tijdens het vieren daarvan. En ook hartelijk dank Gerard Royakkers hier aan tafel. Nieuws via de NOS Nu. De politie heeft vandaag een Amsterdamse politiecommissaris per direct ontslagen. Dat ontslag volgt op een onderzoek van de Rijksrecherche. Justitie-redacteur Remco Andringa. Remco, wat heeft deze politiecommissaris fout gedaan? Ja, uit intern onderzoek is gebleken dat deze commissaris Ad Smit op grote schaal privéuitgaven heeft gedaan op kosten van de politie. Hij nam jarenlang familieleden mee uit eten op kosten van de baas, uh, heeft tussen 2009 en 2015 ook honderden kaartjes gekocht voor voetbalwedstrijden, concerten, evenementen, uh, en hij regelde ook vaak gratis kaartjes die hij dan weggaf aan familie en vrienden en collega's. Het was binnen het korps in Amsterdam ook bekend dat je via hem kaarten kon regelen, dus daar werd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 Onder uh, misbruik van zijn, bevoegdheden. van zijn bevoegdheden. Nou, en hoe is de politie daarachter gekomen eigenlijk? Uh, nou ja, dit is allemaal uh, vooral van voor de nationale politie. Dus toen Amsterdam nog ze een zelfstandig korps was. Ad Smit was toen al jarenlang leidinggevende in Amsterdam. En toen uh, die nationale politie werd gevormd... toen moest iedereen solliciteren op zijn eigen functie. Dus ook Ad Smit. Nou, dat was tegen het zere been van deze commissaris. Uh, die, uh, die weigerde dat. En uh, nou, hij werd daarna ergens als adviseur geparkeerd. Zijn opvolger, die kreeg opeens de rekening binnen... voor vier seizoenskaarten uh, van Ajax. Nou, dat vond hij nogal vreemd. En die heeft dat gemeld aan de hoogste baas uh, van de Amsterdamse politie. Nou ja, die dacht uh, hier is wat aan de hand... en uh, liet uiteindelijk onderzoek doen naar de commissaris... met uh, ja, nu dit ontslag uh, tot gevolg. Ja, goed. De Korpschef, Akerboom, heeft hij al gereageerd? Ja, hij noemt het gedrag van deze politiecommissaris op tal van punten... in strijd met de regels en de normen en waarden van de politie. Um, dus volgens hem was er geen andere mogelijkheid... dan deze hooggeplaatste politieman te ontslaan. Nou, dat is natuurlijk opnieuw pijnlijk... want het is al de zoveelste integriteitskwestie bij de politie. Um, Akerboom die geeft aan dat de financiële organisatie... inmiddels anders in elkaar zit. Vroeger had Amsterdam een eigen budget en dat is nu niet meer zo. Um, dus er is wat veranderd... Um, maar maar voor Ad Smit kan deze zaak nog wel uh, weer verdere gevolgen krijgen. Want uh, hij wordt ook strafrechtelijk vervolgd. Dus hij zal zich ook nog voor de rechter moeten verantwoorden. Alleen is nog niet bekend uh, wanneer die zaak uh, zal dienen. Dankjewel Remco Andringa, justitieredacteur van de NOS. Bijna drie uur is het. Ik ben benieuwd wat uh, Gerard Royakkers van De Cultuur bij de politie vindt. Ja, <laughs> in die aan de oppervlakte komen nu. Want wat is, is het een topje van een ijsberg of wat is er nog meer aan de hand? Nou, dat is een uh, mooie hint naar alle journalisten die uh, dit nieuws ook horen... en daar misschien wel op verder op ingaan. Heel hartelijk dank, Gerrit Rojakkers, voor je bijdrage... in dit uh, eerste uur van Radio 1 Vandaag live vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Zometeen de tweede uur, tot zo.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 Kwaza bababu in centro Sasapia ni In centro Kenye Radio SUV. In centro, ja IT Company, nu ook in Kenia. ZZP'ers doet de boekhouding bij Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een